In het online programma Rozenkruis nu gaan we deze week in gesprek met de auteur van het boek 'Hemel en aarde in de wereld van het kind'. Vandaag spreken wij met Ankie Hettema over haar boek 'Hemel en aarde'. Hoe breng ik de in de wereld, de wereld van, het van het kind, kind. dichtbij? Ja. Um, ik dacht van wat raakt me nou het meeste? En wat mij het meeste raakte was... het begin de brief die de juf schreef aan het kind. Want dat is altijd het eerste wat je, wat je herinnert. Ik, dan, je juf, die weet alles. Je juf, die doet alles precies zoals het moet. En, maar deze juf heeft een brief geschreven aan mij, het kind... als een soort checklist van... Als je dat nou hebt, allemaal hebt overwogen. dan weet je, het, dan heb je niks meer nodig. Dus, maar dat trof mij. Maar hoe zie jij dat? Want het boek, dat heeft veel insteken. In, in dus het is bedoeld voor de, de opvoeder, voor de, voor de, de ouder van het kind, voor het kind zelf. Eh, maar waar ligt nou het zwaartepunt? Ook voor als je ouder bent? Ja, precies. Er, was, er was een, een man van tachtig die bijvoorbeeld tegen mij zei. Hemel en aarde in de wereld van het kind. Nou, laat dat kind nou maar weten. want het is voor mij. Ja, jij, precies. Ja, ja, ja, ja, dat. <laughs> maar ik heb het geschreven naar aanleiding van de cursus die ik moest volgen. Toen wist ik nog niet dat het een boek zou worden. Maar er waren positieve reacties, dus zo is het gegroeid. Maar die brief die ik moest schrijven aan het kind... Toen, dan overweeg je van, nou, wat wil ik nou? Nou, ik heb altijd toch op die eigen wijsheid... die in het kind aanwezig is... willen inspelen... En ook trachten te bewaren. En euh, nou dan, dan is het onderwijs natuurlijk ook om, om de kinderen die wereld te leren kennen. Om ze te laten proeven, voelen, horen. Euh, echt die wereld te laten ervaren. Maar dan wel toch die eigen wijsheid die in het hart van het kind ligt. Dat die wel nog die ruimte zou kunnen hebben. Ja, dat is heel mooi. De eigen wijsheid. Want het, toen ik het boek opensloeg, open viel het meteen open bij een boom zijn ja. zijn met alleen, een boom. Niet meer dan een boom. Ik denk, ja, beginnen met een boom. Een boek begint met een boom. Ik zei woord, niks erbij, alleen de boom. Ik dacht, hé, hey, voordat ik begon te schrijven en na te denken... kreeg ik eerst een, uh, uh, een rijtje woorden. Boom, roos, vis. Boom was het eerste woord wat ik leerde kennen. Dus dat was het eerste woord wat ik leerde schrijven. Maar ik, ik, het hoeft eigenlijk niet eens uitgesproken te worden. Het was meteen duidelijk. Ja, maar die boom, ja, die staat voor mij echt voor, voor geworteld zijn in de aarde. Maar ook weten dat je omhoog kan groeien met takken, met die tot tot in de lucht. Dus ja. hemel en aarde ah. die ja. verenigd kunnen zijn in jou als mens. Ja. Je bent als mens ook een soort boom. Ja. ja en het leuke, Daarnaast stond een citaat van Carl van Eckershausen... die eigenlijk schreef van... ik schreef dingen aan de buitenkant van, het, van de werkelijkheid. Waarom, waarom is dit citaat gekozen voordat je überhaupt begint te schrijven? Ik bemerk dat eigenlijk alles in de natuur... ook je iets te zeggen heeft naar je innerlijke leven. Wat ik net zei over die boom... die staat voor mij dan voor de verbinding tussen die hemel en die aarde. Ja. En dat jij daar als mens ook tussen staat... en dat je dus een ziel hebt die die verbinding kan trekken. Maar zo is het natuurlijk in de natuur. De natuur is zo rijk aan beelden die ons zoveel kunnen zeggen. Als je bijvoorbeeld met kinderen al... Uh, uh, uh, bijvoorbeeld spreekt over water. Wat is water? Nou, dan kom je bij, bij ijs, bij, bij hagel, je komt bij, bij uh, condens. En dan kun je met die kinderen zien hoe, hoe, die, hoe die cirkelgang van water, hoe, hoe, dat, hoe dat gaat. En dan kun je doorvragen en zeggen van... Nou, wat is nou in jou veranderd? Waarin zou jij willen veranderen? Nou, dan kun je ook verder nog gaan over gevoelens die kinderen hebben en hoe, hoe veranderen die weer in je? Ja. Dus de natuur laat ons zien dat er altijd verandering is. Bijvoorbeeld op iedere uh, basisschool wordt er wel verteld over de vlinder... Die, of over de, de rups die kan veranderen in een vlinder. Maar ook daar kun je dus ook weer die doorsteek maken van... waarin wil jij veranderen? Want weten dat dat gebeurt, het is natuurlijk prachtig om te zien... Maar de verbinding leggen naar het innerlijke leven van jezelf... ja, dat is, dat is de stap die ik heb geprobeerd te maken ook in dat boek. Dus eigenlijk hoor ik, je, je zet het beeld neer... dan ga je naar de eigen wijsheid van het kind... en dan ga je daar op de, de diepte in van... wat wil je daar nou... dat is eigenlijk de essentie dat, van, van dit boek. Dat is eigenlijk de essentie van het hele boek. Ja. En dan heb ik dat natuurlijk wel verdeeld, want je hebt natuurlijk gewoon... Je zou kunnen zeggen, ik heb het beeld van Hermes genomen met die zeven kandelaren in zijn hand. En dan heb je vier aardewetten. Alles veranderd. Uh, oorzaak en gevolg. De kracht van samenwerking. En nog één. Paren van tegenstellingen. Paren van tegenstellingen. Nou, als, je, als je weet dat die aarde zo in elkaar zit en als je dat ook ziet hoe dat in jezelf zit kan je er beter mee leren omgaan. Dat verrast het je niet allemaal meer. Maar daarbovenuit gaan die drie geestwetten. Nou, en die sluiten aan op jouw op jou denken, voelen en handelen. En dan zijn, is er dus een, een hogere drieheid... die jou kan inspireren en die dat kan wekken... wat gewoon al aanwezig is in ieder mens en in ieder kind... Maar die hogere werkelijkheid van die eenheid, die, die kan dan door dat denken, voelen en handelen, kan daardoor ook gewekt worden. Wat me opviel aan het boek is, is, is er zijn bepaalde regels die zijn blauw gedrukt. En dan, ja, dan, ik ben op een gegeven moment een boek gaan lezen, alleen die blauwe regels. Ja, grappig. Ja, Wat gebeurt er dan met, met jou, als jij alleen die, die, eh, die blauwe regels, waar, waarbij eigenlijk... De diepte in gezocht wordt ja. en welk antwoord geef jij daarop eigenlijk? Dat is de essentie, maar steeds vanuit een andere invalshoek. Ja, ik besluit of ik neem inderdaad steeds in iedere aardewet of geestwet even een klein gesprekje op. Die brief loopt eigenlijk door van het ja. begin, die loopt door en dan neem ik steeds iedere keer even een gesprekje met het kind. Ja. Bijvoorbeeld bij je geboorte was je een bundeltje liefde. En jouw onschuld, kwetsbaarheid. Ja, en zo. Nou ja. Dus ik praat dan met dat kind eigenlijk daarover. Maar daardoor verdiep ik mezelf natuurlijk ook net zo goed als je ja. dat schrijft. Ja. Ja. Er was ook iemand die zei van. Uh, als reactie op dat boek. Van. Ik beleefde gewoon mijn eigen kindwereld. En wat had ik het graag allemaal geweten of gehoord tijdens mijn leven, tijdens dat ik kind was. Ja, dat realiseerde ik mij, ik mij ook, maar het hele grappige is... ik denk dat als ik destijds had gekregen... had ik niet begrepen wat het wilde zeggen. Nee. Dus ik, ik ben nu pas rijp om ja. het te leren en te lezen. Dus als je dat als kind al krijgt, dan kun je zeggen... dan ben je al een deur verder, want je bent al vroeg rijp... om dit te leren verstaan. Ja, maar kinderen van deze tijd zijn rijper dan wij... tenminste zo ervaar ik het zelf, zijn rijper... ...dan dat ik toen was. Ja. Bijvoorbeeld alleen al oorzaak en gevolg. Hè? Dat ze met een rugzakje ook, ook die wereld binnenkomen. Nou, daar kun je met ze over spreken. Nou, ik wou dat ik dat had gekund toen ik zo jong was. want Ik kom echt met mezelf... ...dat ik dacht, van ja, wat, wat, wat is dat nou in mij? Dat, wat ik allemaal niet begreep. Maar met kinderen kun je daarover spreken. Over dat rugzakje wat ze bij zich al hebben. Ja... Die zijn toch qua ontwikkeling verder. Qua bewustzijn, ja. denk ik echt, dat die mensheid toch een groei doormaakt. En dat, dat houdt voor mij ook echt samen met dat grote plan wat aan, heel, aan, aan wereld en mensheid ten grondslag ligt. En aan het einde van je boek, dan spreek je het kind aan als een ster. Je bent sterrenstof. Ja. Wat is dat? Waarom eindig je daarmee? Het, het beeld van. De, de grootheid van alles, jij bent daar een onderdeel van, maar sterrenstof. Hoe moet ik dat verstaan? Mij trof dat beeld van Hermes. Nee, het is niet van Hermes, dat zeg ik verkeerd. Het is van Flut, dat er een ster bovenaan een ladder staat. En dat die ster afdaalt naar die, naar die aarde toe. En dan snij ik een appel open andersom dan dat je gewend bent. En dan zie je dat dat ook een ster draagt. Ja. En dat is voor het kind heel beeldend... dat hij ook een ster dus in zich heeft. En als we naar die ster ook ons richten... en als je als kind dat al gewend bent... omdat, je, omdat er gewoon altijd gewoon blijvend aan geappelleerd is... ja, dan... dan, dan ben je gewoon helemaal sterrenstof? Dan straal je de blijdschap uit van, van die ster door je, door je leven heen. Dus je bent sterrenstof. Nou, ik vind dat een heel mooi besluit van deze overweging, deze, deze bespreking. En uh, ik zou zeggen: ga het boek lezen. Ja. <laughs> en uh, dank je wel. Oké, okay, goed.